Op meerdere plekken zijn sporthallen dicht door de sneeuw die op het dak ligt. Er is zoveel gevallen dat sommige daken op instorten staan. In de regio Rijmond zijn onder meer hallen in Capelle en Hendrik-Ido-Ambacht uit Voorzorg gesloten. Hier en daar zijn al daken ingezakt door de pakken sneeuw die erop lagen. Een Fransman is veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk... voor het gooien van een ei op het hoofd van de leider van een extreemrechtse partij in Frankrijk. Het gebeurde in november bij een boeklancering. Hij moet ook een boete en schadevergoeding betalen. Hij zei kiezers te willen waarschuwen voor radicaal rechts. Een maand voor de Olympische Spelen in Milaan is het grootste ijshockeystadion eindelijk geopend. De bouw van de hal liep flink achter, wat een van de grootste problemen werd in de aanloop naar de Spelen. Dit weekend wordt een testevenement gehouden om te kijken of alles klaar is voor de wedstrijden. Supporters van amateurclub De Treffers moeten een week langer wachten tot eredivisieclub NEC op bezoek komt. Het winterweer is de boosdoener, vooral omdat er bij De Treffers geen veldverwarming is. Daarom is de wedstrijd om de KNVB-beker verzet van 13 naar 20 januari. De Treffers is de enige amateurclub die nog over is in het bekertoernooi. Op veel plaatsen sneeuwt het. Morgen overdag is het droog en schijnt de zon. Ook zondag is er veel zon. Wel trekken er dan later op de dag wolken over. Het wordt wel koud. En dit was het nieuws op 538.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 Martin Garrix. Radio 538. Yo, Martin Garrix en het is weer tijd voor een uur vol met mijn favoriete muziek van dit moment op radio 538. I like I uh did it. -huh. Blow oh, now, uh-uh. It hey, come again. My talk, you been alone. And you said that we were only friends. Uh-uh. Uh uh -huh. uh -huh. six. Tonight, don't know what I eat. Tonight, don't know what I eat. Banging my head in the club on his beat. ja I end up in this place.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 Yo, yo, yo In time, to the morning light. Beat me in beat up, beat me up, beat in up, beat up, beat up, in up, beat up, beat up, to the morning light. Als je up-to-date wil blijven met alles wat ik doe, check me uit op social media. 499. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit sportje. De eerste week van het jaar was mooi. Maar wat was het koud hè? Maar morgenavond wordt het heet. 5888 Dance Department. Tijd om het ijs te breken met de beste dance van dit moment. Je hoort nieuwe tracks van David Guetta en Adam Bayer. En te gast, de nieuwste sensatie uit Amerika, Max Styler.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 Gratis cv-ketel? Kijk op remeha.nl gratis. Nu Wintersale Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps, Line Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Hoe ziet jouw droomvloer eruit?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 Kijk voor al onze services op hornbach.nl/slash service. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino, in de nieuwe muziekgame show The Winner Takes It All knallen alle muziekgenres voorbij.